Dat begon om 1 uur vanmiddag en er waren 1500 Noorse gasten. Die kwamen uit alle windstreken van Noorwegen. Uit elk van de 19 provincies waren 50 mensen uitgenodigd. Het feest was de afsluiting van het 25 jarig regeringsjubileum van het Noorse Koningspaar. En Daphne Schippers heeft op de 200 meter weer verloren van de Jamaicaanse atlete Eline Thompson... Bij de Diamond League wedstrijden in het Zwitserse Zurich leek Schippers te gaan winnen, maar vlak voor de eindstreep ging Thompson haar toch nog voorbij. De Jamaikaanse was op de Spelen in Rio ook al sneller dan Schippers op de 200 meter. De nummer drie van de Spelen, Tori Bowie, was er deze keer niet bij, de Amerikaanse Allison Felix wel, zij werd derde.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 Felt plezier? Like no other Take me my ears one small step outside the lines that I have drawn and I see what I believe is really all up to me. I shall not fear because I know that I